Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Gratis testen voor je vakantie kan vanaf volgende week. Vanaf woensdag kun je een afspraak maken via testenvoorjereis.nl. Dan kun je daar allemaal regelen. Alle testen die in juli en augustus worden afgenomen zijn gratis. Het zal voor veel vakantiegangers nodig zijn, want lang niet iedereen is al volledig gevaccineerd. Ondertussen is het een gekkenhuis bij veel teststraten met mensen die naar een evenement willen of een avondje naar de club. Er is een storing waardoor op veel plekken een enorme rij staat. Op sommige plekken moet je drie kwartier wachten voor je getest wordt. In Miami Beach is nog steeds een grote zoekactie bezig onder het puin van een ingestorte flat. Van 120 mensen is nu duidelijk waar ze zijn. We hebben nu 120 mensen accounted for. which is heel very, very goed nieuws. Uh, but Our for number has gone up to 159. Nog 159 mensen worden dus vermist. Het dodental van de flatramp is opgelopen naar vier. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak. En het is een populaire hobby onder jongeren in Noordwijk. Kijken naar langsrijdende Ferraris, Porsches en Lamborghinis. Sydney doet het ook. Ik vind de auto's mooi die er rondrijden en ja, ik maak daar foto's van. Maar soms zorgt het ook voor gevaarlijke situaties. Want als er een Jaguar komt aanrijden, vliegen alle kids met hun camera erop af. Zonder uit te kijken. Vooral met de kleine kinderen die er soms wel eens rondlopen. Die rennen dan met een kip zonder kop de straat over. En zo gebeuren er geregeld ongelukken. De burgemeester van Noordwijk wil dat alle ouders hun kinderen wijzen op de gevaren. En ze beter in de gaten houden. Het weer, vooral in het westen is het regenachtig. Maar vannacht neemt de regen wat af. Het is tussen de 18 en 23 graden. Morgenochtend gaat het opnieuw regenen. Maar wordt het wel iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland vooral vertraging op de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland. Inmiddels een half uur en de andere kant op een kwartier. Dat komt natuurlijk door de werkzaamheden. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn heb je 10 minuten extra nodig. En de A9 Alkmaar bij Baddoeverdorp nog 5 minuten vertraging door een ongeluk. Weggen ze hier wel weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Duizenden Watmaas, ook in de zomer CFM.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 Segui rivoluzione, credo sia una buona occasione, con questa magia di Natale, per ricordarti quanto sei speciale, tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti Edo no quel che hai fatto è fatto io però chiedo Regala mio sorriso io ti borgonato Su questa amicizia nuova pace sì Perché so come sono infatti chiedo Su, quel che fatto è fatto, io però chiedo. Tegna, nel sorriso, io ti porgo Su questa amicizia nuova, pace sì osa. Perdono, qui l'inferno non una paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia senza misura. Io senza di te non lo so. En la notte balade. Senza di te non ballerò Capitana le mura Che da solo non ce la farò Su quel che fatto è fatto io però chiedo scusa Regala il mio sorriso io ti porgo una cosa, Su questa amicizia nuova pace si sì, lasta Che so come sono infatti chiedo perdoni. Cosa che fa del fatto io però chiedo regala mio sorriso a tipo alcuna su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono ja. infatti chiedo oh oh oh oh oh oh oh Nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo Se quel che qualche fatto fatto io però chiedo regalano il sorriso io ti porgo su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo Merda Scusa E met golu con la zomer op CFM vuoi nu over all over all CFM so Piace devo andare figlia, ma sapevo che Maar una bugia, quanto tempo niet meer kan. Maar ik weet dat ik niet meer kan. Maar ik weet dat ik niet meer Maar ik weet dat ik niet meer kan. Maar ik weet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 van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Easy now, no need go down. Easy now, no need go down. that from. Whoop, whoop, when you I of the town, Yeah, now the the the the town. Yeah. Now Just walking gently and you're breaking my bone Cool NDT, you have a style of your own The saxophone, so phone There's sound of like the type of the tone, yeah I'm a it when you run, from around, yeah Make a move, make me want body bubble Let me know, say it's trouble when you're ready for the bubble And hit that, nothing, nothing make go oh. Play with it, I'll lick go oh. Why you so not tickle oh. I'm telling you to hit that Nothing, nothing make oh. Stay with it, I'll make go Why you so not tickle oh. I'm feeling them. it wanna be, yeah, with some work in ten years or so, you could be sitting here just like me, yeah. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Het landbouwbeleid van de Europese Unie gaat ingrijpend veranderen, is in Brussel besloten. Subsidie voor boeren wordt flexibel. Het deel wordt afhankelijk van hoeveel een boerenbedrijf aan vergroening doet. Roofkunst van Joden gaat terug naar de Joodse gemeenschap. De minister van Engelshoven kondigde aan dat 3700 schilderijen en andere werken opnieuw worden onderzocht. En wat niet naar erfgenamen kan, zal naar de Joodse gemeenschap gaan. Het dodental van de ramp met de ingestorte flat bij Miami is gestegen van 1 naar 4. Volgens autoriteiten worden bijna 159 mensen vermist in plaats van 99. En het weer, wat regen of motregen, vannacht is de graad of 12, morgen kans op stevige buien en het wordt dan 21 tot 25 graden. E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 FM, Z FM voor FM vol. 106.9 FM. You lost